6 uur. Het nos journaal Gert Kluk. Ziekenhuizen in Damascus. Chemische aanval kostte 355 mensen het leven. Twee Nederlanders van ongeluk bij Rally-ongeluk in Duitsland. En duizenden kilo's vuil opgehaald bij schoonmaakactie op de stranden. Het weer in het zuiden enige tijd regen, mogelijk met onweer. In de noordelijke helft van het land vanavond en vannacht een enkele bui. Morgen overdag opnieuw veel bewolking in het zuiden met enkele buien, vooral in de middag. In de noordelijke helft van het land droog en geregeld zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Maandag overal zon. Drie ziekenhuizen in Syrië hebben gemeld dat ze woensdag ongeveer 3600 patiënten hebben behandeld... met symptomen van zenuwgasvergiftiging. Van hen zijn er 355 overleden. Artsen zonder grenzen heeft die cijfers bekendgemaakt. De patiënten werden woensdag binnengebracht met stuiptrekkingen, schuim op de mond, kleine pupillen en ademhalingsproblemen, ook konden ze slecht zien. Artsen zonder grenzen houdt contact met verschillende ziekenhuizen... en voorziet ze van medicijnen, apparatuur en andere benodigdheden. De organisatie is niet zelf in de ziekenhuizen geweest... en benadrukt dat er geen hard wetenschappelijk bewijs ligt... voor een chemische aanval, maar dat alles er wel op wijst. Artsen zonder grenzen weet niet wie verantwoordelijk is voor de aanval. De Zweedse diplomaat en oud VN-wapeninspecteur Blix denkt dat het Syrische regime de wapens heeft ingezet. Hij heeft daar nog geen bewijs voor benadrukt hier. maar hij spreekt op basis van jarenlange ervaring met chemische wapens. Whether the regime itself, from the top, has ordered it, or whether it's the military, that one may not know, but it, it points more in that direction, without being conclusive. I think I mean, the investigation is very important. Verder onderzoek is dus erg belangrijk, zegt Blix. Maar omdat de aanval zoveel mensen heeft getroffen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 De identiteit van de Nederlanders is nog niet bekend. De organisatie is in overleg over de vraag of het WK moet worden afgelast. 24 dagen lang liepen ze over de Nederlandse stranden... de deelnemers aan de My Beach Clean-up Challenge. Ze vonden het zo vies langs de kust dat ze besloten alle troep op te ruimen. Vandaag was de laatste dag van de actie. Magien de Ruiter is de organisator. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie zijn de hele Noordzeekust afgegaan? Ja, dat klopt. We zijn uh, op 1 augustus begonnen in Katzand, uh, in Zeeland. En vandaag zijn we geëindigd op Schiemanninkoog. Uh, ongeveer 350 kilometer verder. Hoeveel vrijwilligers liepen er mee? Uh, we hebben in totaal hulp gehad van uh, 563 vrijwilligers. En wat hebben jullie allemaal weggehaald? Hoeveel kilo troep? Uh, in totaal hebben we 6590 kilo afval uh, opgehaald. En uh, dat bestond uh, met name uit visnetten, touwen, houten pallets. En uh, op de toeristenstranden hebben we vooral heel veel peuken, doppen en flesjes uh, gevonden. Nog opvallende zaken gevonden? Ja, we hebben zeker een aantal opvallende zaken. We hebben op één plek, uh, we wenken al honderden duizenden zeemeerminnenplanen gevonden. Dat zijn uh, kleine bolletjes plastic en die worden gebruikt als, als grondstoffen voor het maken van plastic. Dus dat was wel een, een flinke vondst. En uh, daarnaast hebben we ook een aantal gekke items uh, gevonden... We hebben ook een skelet van een bruinvis, een aantal dode zeevogels... die ook verstrikt waren in visnetten. Um, en verschillende items, zoals een Russische deodorant... en een Chinese lijmstift, die van de andere kant van de wereld afkomen. En wat gaat er nu met het afval gebeuren? We hebben een deel van het afval hebben we bewaard. De ballontuitjes, toppen en de flessen. Daar gaan we drie grote afvalbergen van maken. En daar gaan we nog uh, nadere acties mee uh, ondernemen... En uh, een deel van het afval wordt ook uh, nog door een kunstenaar... een kunstwerk van gemaakt en uh, wordt gerecycled ook. Magie de Ruiter van Stichting Noorsee, dank u wel. Ja, graag gedaan. Dit is het los Journaal met Gert Kluk. Ruim vier op de tien ondernemers in het midden- en kleinbedrijf... zeggen dat ze financieel slecht voorstaan. Vele houden er rekening mee dat hun bedrijf het einde van de crisis niet haalt meldt een vandaag na onderzoek onder 1800 ondernemers. Het grootste probleem is geld lenen. Van de ondernemers die in de afgelopen twee jaar bij de bank aanklopten voor krediet... kreeg twee derde nul op het orkest. Ze vinden dat de bank te weinig doet om hen te helpen. Verder zegt bijna de helft van de ondernemers dat ze zelf te weinig deskundigheid hebben... om een aanvraag voor een lening goed te onderbouwen. De Chinese politicus Bo Jilai heeft voor de rechter erkend dat hij fouten heeft gemaakt toen hij hoorde dat zijn vrouw een Britse zakenman had vermoord. Bo geloofde het niet, werd boos en ontsloeg de politiechef die hem het nieuws had verteld. Daar schaamt hij zich nu voor, zei Bo, maar hij zou het niet hebben gedaan om zijn vrouw buiten school te houden. China deskundige Gary van Pinksteren. Hij zegt niet, ik heb mijn machtmisbruik om die moord te verdoezelen, want ik geloofde op dat moment echt niet dat mijn vrouw dat gedaan had. Hij bekent dus wel iets, maar eigenlijk het essentiële bekent hij juist niet. Bo wordt beschuldigd van omkoping, machtsmisbruik en corruptie. Hoe lang het proces nog gaat duren, is niet duidelijk. Het zou maar twee dagen duren. Toen kwam er een dag bij. Nu is gezegd, het proces gaat nog een dag verder. Kijk, wat eigenlijk vaststaat, is dat hij veroordeeld zou worden. Maar hoe dat er precies uiteindelijk uit gaat zien en wat we nog allemaal te horen krijgen, vooral.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 Velen hielden er na zijn ziekenhuisopname rekening mee dat Mandela snel zou overlijden, maar de artsen slaagden erin hem te stabiliseren. Op het John F. Kennedy vliegveld bij New York is deze week een man gearresteerd die probeerde uranium het land in te smokkelen in zijn schoen. De man uit Sierra Leone had een kleine hoeveelheid van het radioactieve materiaal onder zijn zool verstopt. Hij was door de Amerikaanse veiligheidsdiensten naar Amerika gelokt. De agenten hadden zich voorgedaan als vertegenwoordigers van Iran... die het uranium wilden kopen. Via een online forum was het contact met de man gelegd. Hij kan een boete van een miljoen dollar krijgen... en 20 jaar gevangenisstraf. De Amerikaanse zangeres Linda Ronstadt kan niet meer zingen... omdat ze Parkinson heeft. De hersenziekte is acht maanden geleden bij haar vastgesteld. De 67-jarige Ronstadt is bekend van hits als... Don't Know Much en You're No Good en It's So Easy. Linda Rundstedt won vele prijzen, waaronder 11 Grammy Awards... en verkocht miljoenen platen. Sport. De Nederlandse hockeysters hebben op het EK in Boom brons gewonnen. In de strijd om de derde plaats won het ontroonde Oranje... met 3-1 van het Gastland België. Knappe zegen, omdat de nederlaag in de halve finale tegen Engeland... hard was aangekomen. Aanvoerster Maatje Pauwen. Ja, je wilt dat iedereen met een goed gevoel en een positief gevoel... weer aan deze wedstrijd komt. En... Uh... Ja, daar, daarvoor hebben we gewoon met elkaar gezeten, met elkaar gesproken en ja, dingen met elkaar gedeeld. En niemand weet op dat moment hoe, hoe dat gevoel is, alleen wij als ploeg en, en als begeleiding daarbij. En uh, wij zijn de enigen die dat met elkaar kunnen oplossen en ook weer het kunnen omdraaien. En dat hebben we gelukkig gedaan. De EK-finale werd gewonnen door Duitsland. Na shootouts werd Engeland verslagen. Springruiter Roger-Yves Bost is in Herning Europees kampioen geworden. De Fransman maakt op alle verreden onderdelen niet één springfout. Nederland speelde geen rol in de strijd om de bovenste plaatsen. Jur Vrieling en Michael van der Vleuten hadden zich nog wel voor het slotonderdeel geplaatst. Maar trokken zich na een teleurstellende eerste manche terug. Na een lang toernooi. Bondscoach Rob Erens: Ja, dan vergt toch zo'n drie dagen landenwedstrijd wat eigenlijk toch wel om uiteindelijk... Voor de landenprijs een medaille binnen te trekken... hebben die paarden inmiddels al drie zware rondjes moeten doen. Drie dagen achter elkaar. En uh, ja, dat vergt toch bij heel veel paarden toch zo'n Het ene paard doet het makkelijker dan het andere. Uh, dat is ook normaal. Wilrener Theo Bos gaat vanavond niet van start in de ronde van Spanje. De sprinter die voor zijn team Belkin een sprintzegen moest bezorgen... is na overleg met de ploegleiding naar huis gestuurd... wegens een te lage cortisolwaarde. Richard Plugge, de algemeen directeur van de ploeg, vertelt wat dat betekent.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 Autocoureur Lewis Hamilton heeft voor de vierde keer op rij... de pole position veroverd in een Grand Prix van de Formule 1. De Britse autocoureur was de snelste op het Belgische circuit Spa-Francorchamps. Hij troefde in de regenachtige eindfase nog net WK-leider Sebastian Vettel af. Mark Webber reed de derde tijd. Guido van der Garde eindigde als veertiende. En dat was een beste resultaat in de kwalificaties van dit seizoen. Er is verkeersinformatie. Kees Kaks bij de ANWB. Files door werkzaamheden op de A10 bij Amsterdam... tussen Oud-Zuid en de Afrit rij 2 kilometer. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij Hagestein 5. De A28 Hogeveen-Assen 3 kilometer bij Assen-Zuid. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk 3 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending... ziekenhuis in Damascus, Chemische aanval kosten 355 mensen het leven. Artsen Zonder grens heeft dat gemeld. Twee Nederlanders voor ongeluk bij rallyongeluk in Duitsland en duizenden kilo's vuil opgehaald bij een schoonmaakactie op de stranden. Dit was het uitgebreide NRA journaal. Nu dadelijk Pavlov van de NTR. Profiteer nu van de Belisol glasactie. Kies voor kozijnen of deuren van Belisol en krijg tot en met 31 augustus het glas voor 1 euro.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 Deze zomer ontvangen we elke week één gast. En vanavond is mijn gast Martine Sandivort. Cabaretière, actrice en uh, sinds kort ook uh, uh, programma-pitcher. Want je hebt net een nieuw televisieprogramma gepitcht in TV-lab MRI. Martine en Remco infiltreren. Dat doe je samen met Remco Vrijdag. En het is een interviewprogramma waarin je verandert in de geïnterviewde. En dat is eigenlijk helemaal uh, ja, niks. Geen um, grappige sketches of, uh, of typetjes waar we je van kennen... Um, maar je probeert echt door te dringen tot je gast. Zodat je die kunt kopiëren in uiterlijk en gedrag. Mm -hmm. En in de eerste aflevering die jij maakte, um, werd je Judith Osborne. Ja, klopt. Waarom Judith eigenlijk? Uh, nou, we hebben ook wel een beetje gekeken wat mensen, in dit geval vrouwen zijn... waar wat vlees aan zit voor mij. Wat, wat fijn is om ook een beetje... Uh, ja, na te kunnen doen. En zij heeft wel een aantal duidelijke kenmerken... waar ik iets mee kan. Dus ik... ik, ik, ik euh, nou, ze stond ook wel op mijn lijstje in de zin van... Ze, ze, ik, ik denk da dat Remco, die moest Barry Asma doen... dat hij het in die zin wat moeilijker had... omdat het niet zo'n heel uitgesproken type is. Het is vrij neutraal, een har nou, harmoniemodel, leuk, en Een acteur, dus eigenlijk een acteur, een chameleon al vanzelf. Ja. En, uh, en in uiterlijk, ja, ook om hem weer hetzelfde te, te noemen, minder vlees misschien. Ik bedoel, ja, dit is eigenlijk ook een beetje een soort type al. Ja. En Het is een, een um, uh, uh, ja, society dame en ja. ondernemer. Hè? Ja. En ja. Uh, wat voor kenmerken? Of, nou, eigenlijk laat ik uh, eerst vragen van wat. Want je ging ook op onderzoek uit. Dus ja. zo goed kende je haar ook weer niet, toch? Nee. Nee, het is inderdaad. Uh, het het uh, idee was dat ik haar een paar dagen volgde. Ook in haar uh, een beetje een werksituatie. Dus ik had haar uh, als eerste ontmoet uh, uh, op de Rode Loper. Want ze heeft een, zelf een, een uh, tv-programma gehad bij uh, TV Noord-Holland... Uh, Weekje Osborne. En dan interviewde ze altijd mensen op de uh, Rode Loper. Dus daar ontmoet ik haar op de première van Hans Klok... En, uh, en toen nog in haar eigen habitat, zeg maar. In, in haar eigen uh, woning schilderde ze. En liet ze me ook veel werk uh, zien. Wat ze al gemaakt had. Heel mooi trouwens. En. Was er en, wel nog wat te ontdekken? <laughs> ja, nou ja, dat vond ik wel. Ik, ik, uh, ik kende haar al toen ik. Uh, uh, ik had haar al eerder ontmoet. Dat zeiden we niet voor dit programma, maar dat was wel zo bij Dr. Ellen. Dat heb ik ooit gedaan. Dan was ik psychiater van de Sterren. Ja, een televisieprogramma. Hè? Ja, bij de VARA. Heel leuk trouwens, maar ja. Ja, het mocht niet doorgaan. Van de netmanager, daar heb je hem weer. Maar goed, ja. en, en daar zullen we nu natuurlijk ook weer mee te maken krijgen. Want, uh, het is nog niet bekend. De Caro of... vindt het heel erg leuk en, en uh, is heel enthousiast. Maar uiteindelijk moet de netmanager weer uh, gaan beslissen. Ja. Maar goed, uh, Dr. Ellen heb ik haar ooit al ontmoet, samen met Bert van der Veer... En dat vond ik niet echt een, een hele een lekker soepele ontmoeting, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond haar vrij pff, intimiderend. Ik werd een beetje bang van haar. Oh ja. Ik vond haar ook soms vervelend. En ik, ja, ik denk dat je het ook wel terugziet nu. Dat ik in het begin zeker uh, weer een beetje tegen dezelfde dingen aanloop. Je zegt het ook op een gegeven moment. Ik, zeg, ik spreek ja. het op een gegeven moment ook gewoon uit. Van, joh, ik, heb, pff, ik heb af en toe daar moeite mee. En nou ja, toen brak er wel wat open. Uh, maar het bleef altijd een beetje ongemakkelijk. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want dat levert toch ook wel weer een leuke, televi spannende televisie op. Tenminste, dat wordt me verteld. Maar het, het is volgens mij ook uh, voor het eerst dat we een beetje een serieuze kant van jou zien. Hè? Want ja. je speelt geen typetje. Nee. nee, dat klopt. En uiteindelijk doe ik dan Judith... Maar die doe ik niet, zoals ik haar zou doen bij Koefnoen of Kopspijkers als persiflage. Ik, nee, dat probeer ik dan wel meer naar de realiteit te trekken. En dat was heel eng sowieso, want dat had ik nooit gedaan. En gewoon dan echte ook nog confrontatie mocht, Ja, en ja. dan nog tegenover elkaar zitten, ja. want zij mocht mij aan haarzelf tussen allerlei stekens vragen stellen. Dus dat was nieuw en sowieso dat ik daar als mezelf uh, in beeld uh, gewoon à la, um, nou ja. Dr. Ellen maar dan serieus als we ja. zelf uh, vragen stelden. Het was een behoorlijke confronterende Voor toestand ook, dus. ook ja. ja, van beide kanten, maar ik ik, ik ja, ik heb interviews eigenlijk altijd wel heel leuk uh, gevonden. Dat vond ik trouwens bij Dr. Ellen al leuk dat ik een beetje de, de psychiater, een beetje de geflipte psycholoog mocht uh, maar dat uit... is ook een rol. Ja. Dus en, dat, en dat was en nu dat, wel oei. Uh, ja, je ja, dat was, ja, dat was dat was wel je, je voelt je veel meer in je ja, in je hemdje staan dan, dan als type. Ja. Maar ik vond het een hele leuke ervaring. En we hebben absoluut nog wel wat dingen waarvan we zeggen van nou, dat, dat kan anders, beter. Maar ja, als, als eerste experiment vond ik ja, waren we heel blij. Ja, en het, het werkt dus ook, hè? Want je hebt uh, uh, Judith wel uh, gekraakt. zo maar zeggen. Want ik ben. Niet, ja, mag ja ik het want zeggen? dat was jouw vraag uiteindelijk ook nog, die vergeet ik helemaal. Van, heb je nou iets gezien van haar wat je nog niet wist? Of ja, ja dat, het hele clichébeeld had ik ook van haar, weet je, wel. tieten, uh, sexy, stoeipoes, niet zo uh, serieus, misschien. Nou, dat, en dat ze, ja, wat kan ze eigenlijk nou precies? Daar, daar, daar ben ik wel, ja, daar ben ik wel wat uh, genuanceerder over geworden. En ik confronteerde haar met haarzelf. En toen schrok ze eigenlijk heel erg. Want ze zei: Jee, zie ik er zo uit. Oh nee, nou snap, nou snap ik pas. Dat mensen me eigenlijk niet altijd serieus nemen. Ja, nou dat vond ik ook. Ja. Dat, en het, het, het, het, het maffe is dat je dan. Uh, uh, uh, dat je je dat dan eigenlijk pas realiseert. Of, of ja, weet je, als je geconfronteerd wordt met jezelf, met een ja. bewegende zelf eigenlijk. Hè? Want het is ook niet zo dat je nou als twee druppels ophoudt. een image is het niet. Nee, nee, maar je had wel de maniertjes te pakken. En uh, het lachtje en uh, de erf was je heel... Ja, <laughs> erf, ja. ja. ja. ja het was trouwens... Oh, het was wel zoeken, want je wordt toch weer geïntimideerd. Op het moment dat... Ja. Moet je me voorstellen als iemand heel erg op jouw werk zit te kijken. Hoe doe jij dat nu? Hoe ben je dat nu aan het doen? Deze zijn natuurlijk erg, bij mij ook. Van, nou, laat me maar eens even zien hoe jij mij gaat doen. Ja. Poh, dus ik voelde me heel bekeken. En daardoor verloor ik het ook af en toe wel even. Maar in die zin is het veel makkelijker om dat in een scène te doen. Voor een camera en verder niks. Maar goed, dat, dat is ook wel weer een, een uitdaging. En... Uh, en ik voelde me ook een beetje geïntimideerd. Omdat ze zei, nee, oh wat erg. En ik voelde mij namelijk een beetje... Ik ben namelijk vier keer, drie keer zo dik ongeveer. Ik, zij past wel vier keer in mij of zo. Maar zij is zat, heel dun. Ja, <laughs> ja. ja, laten we dat en zeggen. En ik ben niet heel dik, maar ik nee. ben wel wat gezet. En, en ik had ook zo'n heel kort rokje aan, wat zij ook draagt. Dus ik voelde me eigenlijk van als Martine een beetje uh, misschien wel... ja Gênant, zo van, oh god, ze lacht natuurlijk van, ja, maar wat jij, die Martine, het kan gewoon niet. Kijk, mij staat het, maar jou... Dat, maar dat was dat, dat dat het, dat van, geloof ik, toch niet. Nee, nee, nee zij, nee, zij nee. schrok volgens mij eigenlijk. Nee, ook, ja, precies. Van, um, dat ze misschien de kleding aan heeft van, uh, uh, van een meisje, meisje van twintig van ja. of zo. Want ze zei op een gegeven moment ook van ja. dat meisje, dat zei ze ook. Ja, he? ja. ja. Maar goed, um, de meeste mensen, um, niet iedereen zal het gezien hebben, en de meeste mensen kennen jou toch vooral van typetjes. Uh, van je, uh, ja. je hebt uh, heel veel typetjes gespeeld in Koefnoem, uh, uh, Klokhuis. Um, ja, eentje, dat is echt mijn persoonlijke favoriet, is uh, van lang geleden, Bart Bot, Echt, ik heb van de week, <lacht> heb ik het fragment weer een paar keer bekeken. Nou, ik leg het continu <lacht> in de deuk. Ik vind dat echt hilarisch. Want je, ook, ook hem, weet je zo. Te treffen in oh, zijn manier van, van praten en zijn bewegingen. En het enige wat je eigenlijk hebt, is een bril waar je ja. mee zwaait. En um, de woorden het groot nationaal dictee. En, ja. <laughs> en daarmee weet je hem <laughs> gewoon precies uh, eigenlijk te vangen. dat leuk leuk om te horen. Want om eerlijk te zijn hoor ik meestal terug, uh, en die vind ik zelf ook heel leuk... en ben ik trots op de spastische therapeut ja, ja, die ja. ik ooit met Alex Klaassen uh, speelde... Oh, diezelfde show is dat hè? Dat is uit dezelfde show. En deze, deze had ik nog niet gehoord, dus dat vind ik leuk. Oh even. ja. <laughs> ja. ja. <laughs> um, en nu uh, um, uh, je hebt nu even vakantie, maar in september gaan we weer verder met Remco vrijdag uh, in de, met de voorstelling Hulphond. Ja. Um, zullen we daar een stukje van gaan luisteren, want ook daar komen weer een scala aan typetjes voorbij. Ja. Klein stukje. Welkom dames en heren, deze masterclass area zingen voor gevoerderden. We gaan meteen van start met onze eerste kandidaten van senator. Orverdopend applaus voor uitzending. Welkom, voordat we gaan beginnen, eerst even inzingen. Stop maar, stop maar! Stop maar! Sorry! sorry, sorry, sorry. Dat is niet goed! Goed tot niet goed, daar gaat het peer niet vanuit. Dit is tot 7 uur, Pavlov. <coughs> En in Pavlov praat ik vandaag met Martine Sandivort. Je hoorde haar net als uh, dove zangeres in een stukje... een fragment uit de theatervoorstelling Hulphond... Uh, waarin je samenspeelt met Remco Vrijdag. Hoe is het eigenlijk om jezelf terug te horen? Is dit? Uh, uh, uh, ik kan mezelf beter in, in, in hoedanigheid van type uh, terug horen dan... Uh, in, in Hoedanigheid van mezelf, als met mezelf. Dus dit gaat wel. Oké. Okay. Ja. Nee, als ik uh, met Judith Osborne in zo'n gesprek en dan mezelf zo in beeld zie met al die blikken en, uh, en uh, nee, dat vind ik lastiger. Dus ja. dan kan je niet verschuilen eigenlijk. Ja, ja. ja. Vind, je dat, vind je dat moeilijk om jezelf te, te zijn? Nou, dat gaat me wel steeds beter af, heb ik het idee. Alleen, ja, het is ook weer zo cliché. Maar ik had met name ook gewoon last van mezelf terugzien, eh, onderkinnen, blikken. Ik vond het niet heel irritant of zo, zoals ik was. Maar gewoon meer dat soort dingen, uiterlijkheden. Maar, maar is het Die ook... heb ik, Daar stoor ik me minder aan als type. Ja, ja, ja. ja maar dan, dan vergroot je bepaalde dingen natuurlijk ja. ook uit. En uh, dat geeft ook wel een bepaalde kracht als je... Als je gewoon zegt, uh, hier ben ik en je doet, uh, je doet eigenlijk gek... of raar ja. of grappig, of, hè, dan, dan ja. ben je het niet zelf eigenlijk. Ja. ja. ja. Maar dan nog, hè, dan zitten er wel gradaties. Dan kan ik wel denken, oh, ja, dat vond ik toch gisteren... Of, of, of dat type vind ik dan toch beter getroffen dan dat type. Tuurlijk, dat, daar heb ik wel mijn favorieten in. Maar uh, dit uh, ging wel, hoor. Dit, dit maar het is gewoon werk ook natuurlijk. Voor. Het is ook, ja, het is ja. ook werk, ja. Ja, tuurlijk. Maar dat is... ja. Dat, blijf, dat blijft mij verbaasd maken. Dat dat inderdaad, oh ja, ik ben onlangs zelfstandig geworden bijvoorbeeld. Oh, ja. het, en uh, gewoon uh, de stap gemaakt. En ja, ik vind het ook wel heel stoer dat het, uh, dat het gewoon iets is waar ik van kan leven. En ja, tuurlijk, het is werk, maar het is, ja, het is wel heel erg leuk werk. Maar ik bedoel eigenlijk van het is werk. Uh, dus. Um... Kan je er zakelijk naar kijken? Precies. En uh, naar jezelf, ja, dan, dan kan je dus ja, je kan niet ja, weg. Ja, ja, dat, ja, dus je hebt te maken met jezelf en daar zit niet. wel wat in. Ja, ja. nee, dat, dat, is, ja, dat is heel naakt. Ja. En toch vond ik het wel heel leuk. Ook wel over bijvoorbeeld dat. Dat programma MRI heet het. Ja, waar, waarin je, waar ja. Hebben we hebben het net over gehad. Ja, waarin je Judith Osborne interviewt en eigenlijk probeert te de gronden. Ja, en, haar... en het grappige is wel dat mensen je inderdaad zo kennen als... als, als typeuze, om maar zo te zeggen, ja. een dat ik bijvoorbeeld... Uh, en dat moet je eigenlijk helemaal niet doen, maar dat ik dan toch Twitter las bijvoorbeeld. En dan zegt er, de mensen, zegt er wel eens iemand, uh, nou, totaal niet grappig. Of uh, <lacht> echt, uh, je neemt jezelf te serieus Martine Sandifort, of... Uh, uh, wat ik me dan wel kan voorstellen hoor. Maar wat ik me niet zo goed kan voorstellen. dat mensen dus dan denken. Ik kan me ook wel voorstellen dat ze denken dat het humor is. omdat ze zo altijd ons in die hoedanigheid hebben gezien. Bij Remco zei ze het ook van. nou, uh, hij, hij speelt wel een vrij slechte interviewer of zo. Maar dat was natuurlijk niet aan de hand. Dat is helemaal niet de bedoeling nee. dat het grappig was. Ook. Nee. En nee. wij zijn natuurlijk geen interviewers. Dus. Goed. dat goed, uh, er was wat verwarring erover. Dat ja. snap ik ook wel, ja. Um, maar uh, wat we net hoorden... Uh, dat was uh, het stukje heet Masterclass voor Doven, hè? Ja. En um, uh, het is natuurlijk briljant bedacht... dat je dan Aria's gaat zingen als Doven. Ja. Um, maar het, is, het lijkt me ook wel... Uh, want aan de ene kant is het heel erg grappig... maar ook dit is volgens mij niet alleen maar grappig bedoeld, of wel? Nou, ik weet niet, ja, dat, dat is zo stom. Dat, dat heb ik echt jaren geleden ooit verzonnen. Dat uh, een, een dove en dan die toonladder, dat dat, denk, dat is gewoon heel goed. Dat, dat het niet verandert in toon. Dat het allemaal op dezelfde toon ja. en weer terug. Ja. En, en het, daar is uiteindelijk dit bij verzonnen. Maar als je dat dan nu... Dat doe ik dan allemaal niet zo bewust en met Remco ook niet. Maar als je dat dan zou analyseren en je zou het naast de spastische therapeut leggen, bijvoorbeeld... dan zijn het wel mensen die met hun onvolkomenheden, en dat zijn er in dit geval zijn ze heel letterlijk ook... en natuurlijk handicaps, gewoon toch een soort kracht uh, in hun kracht gaan staan... Um, Daarom heb ik bijvoorbeeld ook mij eigenlijk altijd uh, kon ik altijd achter de spastische therapeut staan. En heb ik nooit gedacht, nee, dat kunnen we niet maken. Terwijl we dat commentaar wel hebben gekregen ooit, Alex, Klaas en ik. Omdat ik dacht: ja, maar zo dan zie je het niet goed. Het is niet alleen maar uitlachen. Uitlachen leedvermaak. of leedvermaken. Het is juist in een kracht gaan zitten en dat. Kiezen voor de vorm in spastisch of doof, maar het kan ook, nou ja, whatever zijn. En juist als je het niet kiest, zou je het misschien ook kunnen zeggen, zou je het, zou je er heel voorzichtig mee gaan doen. En nou, dat is volgens mij helemaal niet. Nou, dat, dat is niet uh, wat ik wil en wat ik heel leuk vind. Bij de spast is dat vaak gebeurd uh, bij die voorstelling, dat er. Veel uh, ook spastische mensen in, in rolstoelen en, an, en gehandicapten vooraan zaten bij ons. En die moesten zich helemaal, die bescheurden zich helemaal. En ik denk, ja, dat, dat, dat, dat vind ik dus mooi. Gewoon Want, door, je vertellen door, het is een soort pijn natuurlijk, een onvoorkomendheid daardoor heen. En, en de relativering kunnen vinden. Of de, de, de, de zelfspotten. Dat is natuurlijk een heel groot goed als je dat kan. Ja. Dan kan je behoorlijk wat van de wereld aan, denk ik ook. Dus als ik het dan zo ga analyseren, dan denk ik, ja... Dat is denk ik wat mij daarin, wat ik zoek soms. Of... Want die, die, die scène, um, daarin speel jij een, een spastische therapeut, toch? Die ja. um, uh, uh, nou ja, heel veel moeite heeft om uiteindelijk uh, te gaan zitten op een kruk. Ja. <laughs> en dat is echt hilarisch, want uh, ja, je hebt uh, eigenlijk uh, allerlei ledematen niet onder controle. Ja. En mijn stem ook niet. Nee. En, uh... Maar ik ben, zeg maar, als je het hebt over status, ik ben hoog status en Alex is lage status. Want maar ik, was patiënt. ik ben de, ja, de ja. dokter en hij is patiënt. En ja, dat is als je dat realistisch zou dat zou nooit kunnen natuurlijk. Dat, uh, dat, volgens mij komt het niet voor dat zo'n spastisch iemand zo'n zo functie heeft. Maar, maar dat is wel iets. Nou, snap je wat ik bedoel met van in, in, in, juist in een kracht van... Mm -hmm. En dan eigenlijk dat hele handicapding, dat is eigenlijk gewoon ondergeschikt. Als het ware. Duurlijk maar wat, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die, die, ja, die gewoon eigenlijk eendimensioneel kijken... En die zien gewoon... Zielig. Nee, dat kan niet. Dat kan je niet maken. Ja, of, of het is alleen maar om te lachen. Dus ja. eigenlijk die laag daaronder, die komt ja, helemaal niet maar aan. Maar dat, dat kun je natuurlijk nooit, dat, dat je nooit uh, voorkomen. Want ik denk dan gelijk aan Hans Teewel bijvoorbeeld. Die heeft dat ook een tijd gehad dat mensen alleen maar kwamen... godverdomme, en, oh, oh. dat ze dat dus leuk vonden... in plaats van misschien ook wel... Uh, niet dat hij er nou 80.000 lagen onder heeft liggen... maar ik geloof wel, dat is geen, het vindt hem geen platte artiest of zo. Nee. Hij kan soms wat platte lijkende acts hebben... maar dat, ik, ik, ik weet niet, ik voel daar wel iets... Maar die heeft daar ook wel echt last van gehad. En je kan ook wel in die zin soms misschien van je, van je publiek balen. Dat je denkt, ja, maar he, hebben jullie die laag wel te pakken? Maar daar kan je volgens mij nooit voorkomen dat dat... Uh... Maar vind je het dan jammer dat nou, ze daar ik, alleen maar ja. om lachen? Of uh, alleen maar zeggen zielig? Nou, misschien weten soms... Ik bedoel, het is ook maar een heel onbewust proces misschien, hoor. Misschien uh, lachen mensen ook wel omdat ze toch voelen, er is iets. Ja, het maakt een eigenlijk beetje ongemakkelijk, om niet heel, ja. Ja. Ik heb met die spast, heb ik wel uh, gehad, met mensen dat mensen uh, uh, dat ze een soort niet meer wisten, moet ik nou lachen of huilen. Kan ik het maken om te lachen? Ja. ja. ja. En dat... Uh... En put je die onvolkomendheden die je dan gebruikt ja. uh, uh, in, in je sketches? Put je die ook gewoon uit je eigen leven? Haal je dat ook uit, je, uit jezelf? Nee, ikzelf ben echt perfect. <lacht> <lacht> nee, ik... Uh, ik uh, ja, ja, nee, tuurlijk, ja. Ja, um. ja, de, ik heb het geloof ik wel wel eens verteld, maar ik heb bijvoorbeeld een spastische broer. Nou, die, is, die is inmiddels zijn spasmen kwijt, maar dit was een qua hoe zeg je dat een levensgenieter of gewoon een optimist. Nou scoorde die wel een tien denk ik. Dus ik, he, uh, ik heb mijn inspiratie wel ook als we, als we het even puur over deze act hebben, daar ook wel uitgehaald van iemand die ondanks zijn onvolkomendheden toch gewoon doorgaat en het altijd positief blijft zien. Hoe vond hij dat dan om ja, jou zo te zien? Geweldig. Ja. Oh ja? Oh, dus hij zei eigenlijk, eigenlijk oh ook een dat soort is van... net Helene of zo van vroeger, oh, weet oh, je ja. wel. Ja. Dus hij vond dat geweldig, ja. Ja, nee, de, ik was ook wel benieuwd naar... ik was wel zenuwachtig ook wat hij ervan zou vinden. Maar hij, hij, uh, ja, hij keurde het uh, goed. Ja. ja. Um, en, uh, maar ik heb... Uh, jij bent in het verleden ook wel depressief geweest, hè? Ja. En toen heb je ook um, therapieën gevolgd. Ja. En dan denk ik meteen van, hé, hey, die dokter Ellen... dat televisieprogramma wat je gemaakt hebt voor de VARA... waarin je dus de psychiater was van de sterren... Ja. Um, wat ook humoristisch was. Ja. Daar heb je natuurlijk ja. uitgetrokken. uit al die, uh, al die sessies. <lacht> ja. <lacht> ja, absoluut. Ja, dat heb ik allemaal lekker uh, uh, gebruikt. Ja, dat niet zozeer eens, denk ik, heel bewust. Maar ja, er zijn verschillende techniekjes of dingetjes of vraagstellingen zijn wel voorbij gekomen die ik zelf heb. Ja, we, we, we, heb meegemaakt. Of ja, yeah, waar ik zelf mee te maken had. En daar maak je dan uiteindelijk uh, een grap van. Ja, uh, en dan heb ik het dus weer over. uit onvolkomenheid. Uh, uh, grappen maken, zelfspot, relativering. Dat is, dat is eigenlijk. survival. Ja. Als je dat kan, als je dat lukt, dan zit je. Ja, dan, dan, dan sta je in je kracht. Als je. Ja, en ik snap ook dat je bijvoorbeeld. Uh, ja, ik, ik, ik ga maar steeds weer terug naar die spast, waren ook mensen die woedend waren. En dan bijvoorbeeld was er een vrouw, haar man was, nou, wij spreken, twee maanden had hij net gehoord dat hij Parkinson of zo. En die was in staat om het podium op te lopen. Want dat kan je niet maken. Nou, dan had ze had wel gezegd: Goede act, maar niet zo lang. Weet je? Hm. Zo bij, bij zo iemand kan je nooit in de discussie. Daar kan je de discussie niet mee aangaan. Want de emotie juist. Ja, ja. Dus ja. waar zit je in het proces? Op het moment dat je dat je er kan lachen en zo of om kan lachen of ja, dan dan ben je vaak wel een stukje verder in in het verwerkingsproces, denk ik. Maar ga je sommige dan mensen dan ook... kunnen het nooit. Nee, maar maar ga je, ga jij eigenlijk uh, al je eigen onvolmaaktheden ook met humor te lijf? Is dat is voor ja, jou humor vind ik, ik een vind het wel, manier uh, van overleven? Uh, ja. Dat denk ik wel. Ik vind het wel heel moeilijk, want ik kan echt met, met een heel... de stomme, meest stomme dagelijkse dingen heel erg gefrustreerd over raken. Van, ach, moet ik dat nog doen? Of Dat lukt weer niet. Of, en, uh, Maar ja, ik geloof wel dat ik dat... Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat heb ik denk ik ook wel een beetje van huishoud zo geleerd. Ondanks de alle ellende, want er zijn nog wel wat... Heftige toestanden thuis, los van dat mijn broer een ongeluk kreeg. Uh, waardoor die dus genicus is, is geraakt. Uh, zijn er uh, de refuge gepasseerd. Maar dan zei mijn vader bijvoorbeeld. als hij dan altijd en heel moeilijk. Uh, je met ja, ja uh, over mijn broer. die stopte dan bijna zijn vork in zijn oor. omdat hij zo schudde. ze dus stop het in je oor, joh. weet je zo. En dus mijn broer is ook nooit klein gehouden, zielig gehouden. En. Uh, ja, dat is, dat is survival, ja. Maar ik zeg niet dat, dat dat lukt pas, ook als ik kijk naar mijn eigen leven. Pff, er zijn nog steeds dingen waar, waarvan ik, daar kan ik niet heel hard om lachen. Maar ik kan er wel bijvoorbeeld, toch in het theater bijvoorbeeld, of in een type of wat dan ook, iets op tv, iets, iets mee doen waardoor ik er... Ja, waardoor ik het omzet in iets. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, ik vond het wel een soort van grote, soort van ja, ook bijna revenge... Dat ik, dat ik bijvoorbeeld Dr. Ellen deed... terwijl ik daarvoor toch heel heftig uh, ja, gezeten had. Uh, om maar even heel vaag te benoemen. Maar, gezeten had, maar je bedoelt uh, niet in de gevangenis? Maar nee, die... ik, ik bedoel, ik, had, ik zat er slecht bij... in de zin van, ik was, ik was zwaar depressief. Ja. En dan... En dan daar opeens zitten in die hoedanigheid. En denk je, jezus, wat, wat, wat fijn dat ik dat nu zo kan omkeren. Dat ik in staat ben. En had je me een paar maanden geleden moeten zien of zo. Dat is dan wel mijn eigen. Uh, ja. Niet alleen. Ja, het is ook een beetje revanche misschien naar de hulpverlening. Had ik toen ook wel een beetje. Want daar, was, daar kotste ik ook een beetje op. Maar uh, waarom had het niet geholpen? Nee, ik zat behoorlijk verkeerd. Een tijd ja. Ik zat in de verkeerde hoek te zoeken. Maar dat is dus heel lang. Ja, is er in een soort, is in een soort van lekker praat... en dan gaat het allemaal lekker vanzelf al over. Ga die trauma's maar aan. Maar uiteindelijk werd het, was het toch bij mij een, een medicatieverhaal. Maar ja, dat heeft even geduurd voordat dat... Uh, en dus ik had, was er wel een beetje verbolgen over. Hm. Ja, zij doen ook hun best. Dus daar gaat het niet om. Maar het was nogal wat frustrerend... Ja. Uh, nou ja, en dan zo, weet je, zo er dan later weer bij zitten. En dan verdomme, dan kan er, ja, daar heb ik me wel heel trots over gevoeld. Ik heb verdomme een eigen programma. Nota als psychiater. Terwijl, nou, ik heb er wat gezien, bij wijze van spreken. Ja, ja, weet je, ja. en dan echt, ik bedoel, zoals ik er nu bij zit, dat is niet te vergelijken met, met het vogeltje wat ik ben als ik depressief ben. Ja. Dus dat is dan, ja. Heb je reacties gekregen van je therapeuten op uh, dokter Ellen? Nee, jammer. Nee, ik ben wel eens <laughs> misschien iemand tegengekomen of zo op straat van hey leuk of, uh... maar uh... nee. Nou ja, wel, nou, ik ben uiteindelijk ook nog iemand, maar die mondjesmatig wel. En ik zie nu iemand, zo eens in zoveel tijd... en die, uh, ja, die, die vindt het echt uh, ja, heel interessant en die vindt het ook heel leuk wat ik doe. Dus die, die volgt het ook echt. Hmm. En, uh, maar toen jij um, uh, depressief... Want, want op een gegeven moment... Uh, je had die, uh, het programma met Alex Klaassen. Ja. Volgend jaar lag je erom. Uh, ja. Dat is uh, een jaar of tien geleden. Die tournee hebben heb jullie niet af kunnen maken omdat jij depressief werd. Ja. Maar je bent wel nog een hele tijd doorgegaan. Dus um, terwijl je eigenlijk nou ja, toen met Alex was. bedoel je? Ja. ja, dus dat je wel het podium op bent gegaan. Ja, en... voordat ik de stap maakte om te zeggen van nou echt, ik niet, kan ik niet meer. Ja. En dan zegt Alex ook tegen jou van ja, het is ongelooflijk, maar je zet een knop om. En jij gaat gewoon het podium op. Je doet ja. je voorstelling, je ding. En het is net zo goed als uh, Ja, als dat is het, het meest onuitstaanbare, ook voor jezelf. Omdat je dan denkt, uh, je kan zo, blijkbaar zo op zo'n automatisch piloot uh, zitten terwijl je ziek bent. Dat, dat kan, kennelijk. Uh, ook ziek in de trant van lichamelijk. Hè? Je kan echt bijvoorbeeld koorts hebben, heel hoog. En dan toch op, tijdens het spelen kan dat zakken. Kan dat echt weg zijn. En op het moment dat je het podium weer afloopt... dan voep, dat Is soort verhalen hoor, hoor je wel eens. Maar goed, ik, ik, ja, ik, ik was dus ook... Ja, niemand heeft wat gemerkt, denk ik. Dat, uh, en dat was misschien nog wel het meest erg, eigenlijk. Dat ik, nou, daar kon ik, ik kon mezelf ook niet zo goed daarin... Volgen dat ik dacht: van zit ik me nou aan te stellen? Want waarom wil ik dan in godsnaam stoppen? Want je kan toch? Je kan door. Dat zie je. En toch? de mensen lachen. Ja, als dus het werkt. als ja. dus ik iets verschrikkelijk vond, was dat ze lachten. Want als zij, ik wilde ook lol. Dus ik was bijna een soort jaloers op, op, op het publiek soms. Ja, het was. Het, het, maar dat is een hele rare... serie. Nee, Dat twee, is, ja zo zijn, want ja. je gaat het podium op om de mensen te laten ja, lachen. Maar op, maar dat... op dat moment natuurlijk, op, je, op het moment dat je je slecht voelt... dan wil je daar natuurlijk helemaal niet zijn. Daar wil je eigenlijk de essentie van... ga maar eens na, probeer je voor te stellen hoe tegenstrijdig het is. Als je namelijk depressief bent, wil je, wil je, wil je er niet zijn. Wil je niet uh, in de belangstelling, wil je geen spot op je hebben. Wil je niet jezelf presenteren. Uh, je wil helemaal je wil niks. En dan heb ik toch wel het meest uiterste qua vak gekozen. Dat als je de, om ja. wel te doen. Want, want wat moest ik daar doen? Ik moest. Tadaa, hallo mensen. Zo Je moest continu jezelf overschreeuwen. Dus haaks staand op, op, op depressie is dat. dat. Dat is. Ja, en het gekke is, het kan. En daarna stort ik weer helemaal in. En dan lag ik weer helemaal achter in de auto. En dan was ik gewoon weer een, een vogeltje. En ja, en kennelijk. Kon het, maar ik kon mezelf, ik heb daar wel innerlijke strijd over gehad. Omdat ik echt dacht, vind je, je kan het toch? Je kon het. Waarom zou je het dan niet meer doen? En uiteindelijk ben ik... Bedoel, dan heb je ook nog eens te maken met de show must go on. Hè? Mm -hmm. Dat doe je nooit. Je gaat altijd al val je dood neer. En je laat mensen ook in de steek als je, de, als je stopt. Want die hebben al een kaartje gekocht. Ze hebben een kaartje gekocht. Maar ja, die kreeg, dat geld kregen ze dan terug en zo. En ik heb, nou ja goed, al die theaters zijn gebeld. En ik heb zelf ook... Uh, daar weer, uh... Maar kon jij doorgaan om, omdat je er niet als jezelf stond? Zeg maar? Omdat je gewoon een, eigenlijk een, een masker opzet en uh, had ik Ja, dat, dat maakt het wel makkelijker, maar het was, het was wel... Ja, je zegt, kon je doorgaan? Ik kon dus, ja, als je het praktisch ziet, ik kon doorgaan, maar het, het was hel. Ik vond dat heel verschrikkelijk, maar... Uh, uh, ja, tot ik uh, een weekje vakantie had, geloof ik. Dus echt letterlijk even de stop mocht uh, maken... Pardon, en met mijn toenmalige vriendje in Egypte zat. Ik zat alleen maar te huilen aan, aan, aan tafeltjes, terrasjes. Ik ja. kon het helemaal niet meer uh, tegenhouden. Dus die ober zei ook steeds van... <laughs> weet je wel, zo Vind je het vraagt. niet lekker? Ja. ja. <laughs> <laughs> en overigens zei ik, ja, volgens mij moet ik dit niet meer doen. En toen ja. uh, was ik wel even opgelucht. Maar daarna kreeg je de ellende natuurlijk. Want hoe vertel je dat aan Alex en het Impresariaat? En... en wat moet je vervolgens gaan doen? Dit is wat je kan, dit is waar je goed in bent. Niks. Ik heb een paar maanden op bed gelegen, volgens mij. En uh, hoe gaat het Want nu het met was je? ook fysiek, was het gewoon, ja, ik noem het ook wel eens burn-out, maar ook een beetje om. Dat ik denk van depressie. Het klinkt altijd. Maar ja, het is dat je er dus zelf over begon. Ja, maar het gaat, allemaal, het gaat allemaal nee, gepaard, nee. een beetje ook wel weer met hetzelfde. Maar ja. in ieder geval. Uh, nee, nu gaat het goed. Ja, het ja? gaat al. Uh, een paar jaar, uh, ja, ben ik stabiel en dat uh, komt door de medicatie. Dat mogen we toch aannemen, ja. ja. Dat vind ik ook nog moeilijk om daarop te vertrouwen. En, maar ja, of misschien andere factoren. Ik bedoel, ja, dat weet je, weet je, nooit. die die spelen natuurlijk ook altijd mee. Maar ik zo somber als ik ooit was, dat ben ik niet meer geweest. En uh, niet dat het altijd hypehooi is, maar het uh, en ik moet, ik moet soms wel echt. Uh, Pas op de plaats maken. Ik, ik kan niet, dat vind ik lastig op dit moment. Bijvoorbeeld, nu heb ik de luxe even dat veel dingen op mijn pad komen en dat vind ik ook hartstikke leuk. Maar het is lastig soms om even een halt toe te roepen. Dus nu ga ik begin september even naar een uh, kuuroord in Slovenië. Oh, lekker. Even een weekje in mijn eentje en dan even op opladen voordat ik weer de grote tour ga maken met Remco. Ja. En andere dingen. Maar heb je enig idee eigenlijk waar die depressie vandaan komt? Heeft dat Was je vroeger als kind al somber? Of juist nou, al ik was niet, al een of... topper, ja. Ik nam wel de, de, de wereld op mijn schouders. Dat zeiden mijn ouders altijd wel. Nou, daarom kon ik die irritante broer ook soms nooit uitstaan... die altijd uh, zelfs gehandicapt toch het allemaal wel positief inzag. Weet je, Ik, ben, uh, ik heb het wel eens verafschuwd. Hmm. Dat was gewoon ook jaloezie. Maar um, het is, een, het is een, een erfelijke belasting waarschijnlijk. Mijn vader en mijn oma en, weet je, die hebben er ook last van gehad. En uh, ik denk dat het een combinatie is. Ik ben een gevoelig mens. Ja, dat klinkt heel vaag, maar de een is daar gevoeliger voor, voor, voor... als hij bijvoorbeeld klappen krijgt om erin te schieten dan de ander... Wat niks met zwakheid te maken heeft, maar meer met hoe zit je, hoe zit je in elkaar. Maar er zit toch ook echt wel uh, een, een, een biologische component. Mm -hmm. Speelt er mee. Dus uh, ja. Ja, dat klinkt heel, heel heftig, maar een ziektebeeld. En dat werd dus eerst altijd gezocht in de psychologische hoek. Ja, En dat werkt dus en niet. En natuurlijk nee. spelen dat soort dingen ook ja. mee. Ik bedoel. Ja, ja, ja. Maar uh, je, je, je, je weerstand, uh, ja, die, die kan ik wat uh, vergroten of ver, verhogen door die me medicatie. Dus die, dat is een soort beschermlaag, om maar zo te zeggen. Ja. En, uh, dus, uh, Vind je het lastig om daarover te praten, eigenlijk? Uh, nou, niet lastig, maar wel uh, kwetsbaar. Ja. Ja. En je vindt het dan niet zo leuk om als jezelf... <laughs> nee, ik, ik had hem ook niet zo zien aankomen. Maar op zich uh, mag het wel, hoor. Maar ik merk wel dat ik inderdaad... Uh, je, je, ja, je, je schiet ook weer terug gelijk in gedachten. Van, oh ja, toen en... Bleh, en het, er gebeurt van alles op, op het moment dat je het weer bespreekt. Dus dat is, het is gewoon een, een heel kwetsbaar onderwerp. Maar ja, ik vind ook wel weer... Ik, ik schaam me er niet voor verder. Ik bedoel, uh, ja, ook weer cliché, maar zoals de een een spuitje nodig heeft omdat hij suikerziekte heeft, heb ik dit nodig en functioneer ik daar goed op. En uh, ik denk dat ik dat de rest van mijn leven doe. En een bepaalde gekte is natuurlijk wel toch al, ook wel weer fijn voor, voor mijn vak. Een bepaalde ja. steekje los. Je kan ergens. het heel goed gebruiken natuurlijk. Ja. En ja. bepaalde ellende misschien ook. Niet dat uit leed altijd maar uh, kunst geboren wordt. Dat is ook onzin. Maar ja, sommige dingen kun je ook omzetten of ja, gebruiken. Maar soms is humor misschien ook wel... Um, door, door ergens een grap van te maken... hoef je het ook niet aan te gaan of zo. een het... vlucht. Ja. Ja. ja. Gebruik jij humor op die manier ook wel eens? Ja. Dat denk ik wel. Ja. Ja, ik betrap mezelf er ook wel eens op dat ik zeg... Uh, nou, wil jij nou alsjeblieft even een uh, was doen? Of zo. <lacht> <tegen me. lacht> oh, ik, ik zeg maar iets. een heel klein voorbeeld. Van, nou, dan heb ik geen zin in. Terwijl je denkt, van, waarom zeg je dat niet uh, gewoon? Gewoon, ja. Nee, dat is dan weer... Te... Nou, dat zeg is, nou dat is, dat, dat, dan, dan kan ik misschien wel eens niet leuk gevonden worden. Of dan uh, kan er misschien wel eens een conflictje komen. En, dat is, en daar ben ik dan bang voor. Maar dat, ja, ik denk dat het absoluut een vlucht is. Ja. Kan zijn, ja. Nou, hebben we, uh, we hebben het gehad over hoe jij uh, eigenlijk tot de kern van Judith Osborne uh, probeerde door te dringen hè, uh, in het programma. Kan jij mij uh, al nadoen, trouwens. Nou, wel als bordjebot, maar. <laughs> uh, ja, maar. Maar. Uh, uh, en je had in, uh, in die situatie eigenlijk de luxe. dat je haar ook vragen kon stellen en zo. Maar dat kan je natuurlijk heel vaak niet als je typetjes doet. Nee. nee. Hoe kijk jij naar mensen? Wat valt jou. waar. Ja, dat is denk ik. Uh, ik observeer al van kinds af aan. wat vroeger deed ik al onderbij te horen meisjes na nou, van de camping je zo praten en dan ging ik ook zo praten en ook een beetje zo alsof ik een werd met de ander een beetje zo dan hebben we dan zitten we op één lijn mm -hmm. spelen dus, ja dus hoe dus hoe kijk je dan ja hoe je observer, ik observeer vaak dat zit uh, dat zit gewoon in mijn systeem al van heel kleins af aan um, nou stem ben ik ben ik wel heel erg vaak door gefascineerd is ook vaak de eerste ingang voor mij, dus hoe, hoe praat iemand, uh, de toon, maar ook uh, de manier van praten of woordkeus. En uh, nou in het geval bijvoorbeeld van kopspijkers, dan ga ik zo'n video van een minister of weet ik veel wie uh, bekijken, terugspoelen, video. Ja, was toen nog video. Sorry, tijd geleden. Toen deed ik dat met video's. Ja. Of nu verkoeven om uh, DVD'tjes kijken. Ja. En en dan uh, ja. Dus hoe kijk ik ja? Nou, ik, ik hoor wel eens om me heen van nou, dan ga je er straks natuurlijk weer een typetje van maken en dan ja, dat misschien ja. niet de maar <laughs> ja, je pikt, je pikt al die dingen weer mee. Ja. Ja. Um, maar kan je het uitzetten of, of ben je er altijd wel mee bezig? Nou, ik, ik heb niet het idee dat het heel erg aanstaat, dus dat is in die zin helemaal niet zo uh, vermoeiend of, of lastig. Uh, Nee, ik denk niet dat ik het uit kan zetten. Nee, weet je, je hebt altijd met mensen te maken. En ik kijk op een bepaalde manier naar mensen. Maar dat is, dat is niet alsof ik een soort medium ben. Wat. Uh... Oh, ik heb hier heel veel last van. Maar ja, ik moet zo kijken. Nee, dat niet. Maar um, uh, valt jou nu ook iets aan mij op? Waarvan je denkt: van, Nou, als ik, als ik haar nu zou moeten nadoen, dan. Nou, dan is dit echt. Nou heel jou, ja, Jouw stem valt me op. Dat viel me gelijk op. Ik vind jou een mooie stem hebben, een beetje... Dankjewel. Uh, uh, zwoel ook. Mm -hmm. En, uh, nee, dat is, dat is eigenlijk het eerste. Dat is, dat, ik heb niet heel erg specifiek heel veel andere dingen... waarvan ik denk, oh, dat springt kan, er dan voor mij uit. Kan je hem al nadoen, mijn stem? Kan je hem al nadoen? <laughs> ja. Een beetje, ja, zit een beetje, ja... Ah nou ja, nou, ik, ik ben niet of nou ik daar ja. zo blij nou mee ben hoor, als ik zo <laughs> klink. Nee. Dus als je een keer <laughs> een beetje weg wil, bel me. Okay. Ja, het is radio, dus het kan. Ja. Duur, je hoeft niet te ja, Maar smaken. je hebt een hele goede radiostem. Nou. Ik wil trouwens ook heel graag een radio maken. Kan ik dan hier solliciteren? Nou, het wie weet? Ja. Um, even kijken, we hebben nog maar heel kort... maar ik wil toch nog even kort naar een fragment... Uh, dat je ook hebt meegenomen van Hans Teeuwe... of Teeuwe en Smeenk, moet ik zeggen. Uh, ja. Uh, en dan wil ik zo nog even horen waarom dat fragment. Uh. Skok en duik duik, skok en skok en fluk. Skok en duik duik, skok en skok en fluk. Skok en hurn skok en hurn skok en heist heist. Skok en hurn skok en hurn skok en heist heist. Uit uit, hij klei klei. Uit uit, hij jost in wapenbaarbaar. Skok en duik duik, skok en skok en fluk. Skok en duk duik, skok en skok and flok. Skok and huren, skok en huren, skok and hijst, hijst. Skok en huren, skok skok en I hijst. Oooh, oooh, ayos en Skok skok Skok skok buff Skok and and skok and Skok Jasper McLean, Jasper clay, en McLean, Jasper McLean, Jasper McLean, Jasper McLean, Jasper McLean, het McLean, Jasper met ja. Dat moet je uitleggen, Vrezen. Nee, ja. Is, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik hou hier heel erg van. Ja, ik, heb dit, ik heb ze ooit uh, voor het, uh, voor het uh, eerst gezien toen ze net samen bezig waren. Zat ik nog op de Kleinkunstacademie in Amsterdam. En Klein Bellevue, volgens mij was dat. Twee mannen in uh, zwart pak, witte blouse. Ja, uh, Theo vond ik gelijk al geweldig, nog steeds. Maar een gigantisch goed uh, ritmisch dansje erbij bij dit... En, ja, ik weet nog dat ik helemaal... Wat is dit? Dat was toen echt... Vernieuwend. Ja, inderdaad. Wij, wij kregen lessen veel Herman van Veen, helemaal vingers het, het was nog niet zo heel veel anders, zeg maar. Daarna is dat heel Voor mijn gevoel heeft het een soort vaart genomen. Nou ja, het was misschien in die tijd ook wel... Voornamelijk echt heel... trendsetter. Kritisch ook, toch? Cabaret. Ja. Dat is, ja. Dat is nee. tegenwoordig ook een stuk minder. Ja, want er zijn heel veel mensen ook het haar totaal niet meer eens... dat dit ook cabaret heten of heet. Dat, uh, tegenwoordig, heet uh, tegenwoordig heet heel veel cabaret. Want ja, ja dan, dan heten wij ook... Dan zijn wij ook geen cabaret, Remco en ik, vind ik. Want als je het puur hebt over het engagement... dan ja, de cabaretiers... dan vind ik mezelf ook totaal geen cabaretière. Maar goed, zo hebben we het dan toch benoemd. Maar zou je, zou je het willen? Zij je kritisch cabaret willen maken? Nou ja, maar ja het is maar net... ja ik denk dat dat, dat dat er wel ergens doorheen zit. Maar op een, we, nou in het geval van Remco en mij, wij, wij kiezen voor een andere vorm. Maar er zit, er zit absoluut wel ons engagement zit er wel in. Maar dat is niet te vergelijken met die van Joep of van Freek. En uh, ja. Ja. Nou, wat is ja. jullie engagement dan? Ja, ja, god. Oh man. Het is hetzelfde als je vraagt, wat is humor? Hè? Dat is, oh, het is allemaal zo... Als je dit bijvoorbeeld wat je net hoorde niet leuk vindt, dan kan ik je ook niet uitleggen waarom. Nee, ik ga dat echt niet doen. Waar, ik zal niet, uh, waarom het wel leuk is. Dat, is. dat kan niet namelijk. Dat is ook zo bijzonder. Waarom schieten een aantal mensen wel helemaal in de lach? raken het een snaar? Ja, maar wat wil, je dan, wat wil je dan laten zien aan het publiek? Nou, ik weet of het wil... niet alleen om de lach gaat. Wat, wat, wat is jullie engagement? Wat, wat is het wat je wil dat het publiek mee naar huis neemt? Ja, zo maak ik dingen niet. Zo maak ik dingen niet. Maar Moet ik denk dat daar ergens... Ja, ik, ik denk dat er wel... Ik bedoel, dat horen we terug. En dat is ook zo. Het is best dit programma... Als we het zo terugkeken... Oh, het gaat heel veel over dood eigenlijk. En over... Oh, best wel veel. Ziekte, dood, eind, eenzaamheid. Uh, ja. Maar dat is terugkijkend. Als we maken, maken we gewoon. En ik denk dat daar engagement in zit. Maar ik benoemen het niet. We willen niet... Dat mensen er dat en dat uithalen. Maar dat is gelukkig wel gebeurd. En soms ook niet. Ja. Veel bejaarde mensen vinden het niet leuk. Hulphond. En ik vraag me soms ook af waarom ze er zitten. Want... Moeten we stoppen? Bijna. <laughs> ja. Want ja, nee, dit is vaak te grof voor, voor, voor, ja. voor, voor, voor wat oudere mensen. Sommige ook helemaal niet hoor, maar... Nou, je gaat uh, vanaf september weer uh, uh, op tournee. Ja. met Remco Vrijdag in de, uh, in de voorstelling Hulphond. Um, ja, uh, we zijn aan het einde. Het is bijna zeven uh, uur. Um, ja. hartelijk... Kijk op de site www.hihulphond.nl voor de speellijst. Ja, heel goed. En leuk kijk, als je komt. Kijk dan ook eventjes uh, naar uh, tvlab.nl, want daar is MRI terug te vinden. Hartstikke leuk. Is zeker de moeite waard. Um, vanavond ook nog Noen op Nederland 2. Overal. Ja, misschien, misschien kom het ook, niet ook voorbij. Ja, het zou zomaar kunnen. En luisteraar, als u wilt reageren, dan uh, kunt u ons mailen. Pavlofradio.nl. Straks op Radio 1, Langs de Lijn. En Pavlov is er volgende week weer. En dan praat Henk van Middelaar met kinderboekenschrijfster en tekenares Marit Tunkvist. Graag tot dan. Dag. NTR.